Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Demissionair premier Rutte praat met koning Willem-Alexander over de val van het kabinet. Rutte kwam een uur geleden met zijn eigen auto aan bij Paleis Huis ten Bosch. De koning is voor het gesprek teruggekomen van vakantie. Rutte wilde weinig zeggen tegen de verzamelde pers. Bij de poort stonden ook tientallen dagjes mensen. Gisteravond viel het kabinet. De coalitie kon het niet eens worden over het strengere asielbeleid... Maandag is er een kamerdebat. Nieuwe verkiezingen zijn op z'n vroegst in november. Ajax heeft een update gegeven over de toestand van Edwin van de Sar. De oudkeeper en onlangs opgestapte directeur van Ajax... werd gisteren op vakantie in Kroatië getroffen door een bloeding bij de hersenen. Van de Sar blijft voorlopig op de intensive care. Zijn toestand is stabiel, maar nog steeds zorgelijk... Tijdens de oefenwedstrijd van Ajax tegen FC Den Bosch... dragen de Amsterdammers vandaag een shirt met de naam van Van der Sar... en het rug nummer 1. In Parijs is een protest tegen politiegeweld verboden. De demonstratie stond voor vandaag gepland op de Place de la République... maar de politie vreest dat het uit de hand loopt. Het protest was georganiseerd door nabestaanden van een jonge man... die bijna zeven jaar geleden door politiegeweld om het leven kwam... Volgens de Franse politie is er vanwege de late aankondiging... te weinig tijd om genoeg agenten op de been te brengen. Bovendien zijn er al andere demonstraties gepland. Op straat in Amsterdam-Oost zijn vanochtend twee handgranaten gevonden. Een omwonende zag ze liggen en belde de politie. De explosieve opruimingdienst heeft de granaten meegenomen. De politie onderzoekt waar ze vandaan komen. Er is niemand opgepakt. Het weer op de meeste plaatsen volop zon. Het wordt 30 tot 34 graden. Later in de middag in het zuiden en zuidwesten lokaal een onweersbui. Morgen wordt het broeierig warm en in de middag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A7 vanuit Herenveen naar Hoorn bij Den Hoever. En ook 10 minuten vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij de Wijkertunnel door de werkzaamheden aan de A22. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. Zandvoort. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zee. Zandvoort Zandvoort. zomerhit.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 De hit uit de jaren 80 joh, de Womack en Womack en de teardrops. Nou, die hoef je zeker niet hebben, want wij zijn weer op de radio. Benno, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ja. Ja, ja. Ik Zo. leef nog. Ik leef nog. Ja, zeker. Heb... Ja, de warmte. Gisteren is het begonnen en vandaag ook weer een behoorlijke temperatuur. Nou, ik denk het wel. Is het, wel, het een beetje uit te houden allemaal? Nou, ik heb mezelf net met succes gereanimeerd... door wat koffie en broodjes en water erin te gieten. Want ik was op het strand bij de watersportvereniging...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 En dan wordt uh, lekker getennist uh, daar op de tennisclub Zandvoort. Ja. En straks vanavond hebben ze uh, muziek en een uh, barbecue. Dus okay, uh, nou. hele gezellige summer vibes uh, nou, daar. Nou, ja, dat is geweldig. is uh, en... dancing in the street uh, vanavond. Uh, ja. Op uh, drie, uh, ja, drie straten, drie plekken uh, Halterstraat, Gastelsplein en Kerkplein. Uh, live muziek van uh, diverse DJ's vanavond. Wauw. Nou, dat is ja. helemaal geweldig. Nou, Dan hebben we de evenementagenda gehad. Dankj Zeker. Dankjewel, uh, meneer Arms. Dancing in the street, daar we het <laughs> over. Ja, ja, dat, dat brengt me op deze, Benno. Oh ja, leuk. Een lekkere danceclassic uh, van uh, de Peter Shuck Band En die heet uh, Dancing Down the Streets. We draaien hem van de video. Goedemiddag. Let's go dancing down the street. Come along now, we're gonna deep. gotta keep moving. We gotta keep grooving. Let's go dance. Het zomerse ritme van de zee, het strand en een bruisende badplaats. Dit is het zonnige ritme van ZFM.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 Van mezelf hè, ik zat mafte dingen. Gewoon is bij mij echt toch gek genoeg. Lijkt beladen zat, zo loop ik te zwingen Laser is toch al dagenlang niet in de kroeg. Net als op het schoolplein voor de allereerste keer. Laat de bel me bellen, deze jongen komt niet meer v verliefd tot over mijn oren, ondersteboven, daar dan nog kan v verliefd tot over mijn oren, niet te geloven, ze van.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 Met twee gouden oude hits uh, achter elkaar. Als eerste de Pieter schaak bent en Coen Dancing Down the Street. Vanavond uiteraard Dancing in the Street uh, hier in Zandvoort. En daarachteraan nee, de pop uh, op zijn allerbeste. Uh, dat was uh, de single uh, Verliefd van Circus Kusters. Nou, van de week, uh, ja, we hebben vandaag prachtig weer. Ja. En gisteren ook al een uh, mooie zonnige dag, maar... Uh,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 To the moon if it's what you need Just say you one day will bring back yourself to me Some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 En lekker genieten op het zandverstrand van het weer of bij Bloemendaal. Ja. Maar dat is gisteravond helemaal verkeerd afgelopen voor een 79-jarige meneer, Benno. Ja, die is helaas overleden en hij werd levensloos uit het water gehaald. Is natuurlijk door de reddingsbrigades en de ambulance dienst en misschien ook wel een traumaheling is. Dat dacht ik ook. Ja, ik zie hem op mijn hoofd te benen gewoon op de foto.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 the two Ik van uh, Tennessee, je de feel de love. Zie je het Zandvoort, weer nou, half drie geweest, tijd voor het uh, weer. na nou, vandaag gewoon een hele warme dag, uh, Benno. Een hele warme dag, ja. Het is uh, momenteel uh, 32 graden in Zandvoort en het blijft droog. We hebben een driebo uh, voor windje. Eens even kijken, ik kan niet zo goed zien waar.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 I'm Simpsons, and I'm also DJ. And in schools, I didn't like the school, so took another way. I like the Micah G, so I used my voice. As soon as I buy the got us, a big, big Rolls Royce. That's right, my name is Micah G. I used the holiday with the M.I.C on the sweet was a body bigger than Hollywood. I grew up in this world, started in the neighborhood. We're gonna ring, ring a dong for a holiday. Put your arms in the air, and me hear you say. We're gonna ring, ring a dong for a holiday. I put your arms in the air, and me hear you say. We're gonna ring, ring a dong for a holiday. Micah G and Sweat, were here to stay. We're gonna ring, ring a dong for a holiday.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 En voor een groot gedeelte van uh, Nederland hebben we het over uh, midden-Nederland. Is uh, de zomervakantie inmiddels officieel begonnen uh, gisteren. En uh, dat betekent dat weer heel veel mensen op uh, vakantie uh, zijn. En uh, lekker genieten van het mooie zonnige weer. En daar hoort ook de Tour de France natuurlijk bij. Noir, blanc. A vous peignoir que c'est trop blanc. Wow. A vous c'est trop blanc. Je noirais bien, c'est pour 10 ans. Maar j'en prendrai pour 110 ans, au moins. Au moins 110 ans. Hélène, je suis pas verre, hélène. Maar je Devenir ton amant, seul montagnard, de tes monts blancs, oh, oh. de tout tes monts. Lekker een Franstalig nummer. Vandaar dat ik het over de Tour de France had, uh, Benno. Ja. Is natuurlijk uh, vorige week uh, begonnen. Het is nu een weekje onderweg. In totaal drie weken. en oh, drie uh, We, we hebben al heel oh. veel uh, spannende dingen gehad. Uh, heel veel, uh, zeg maar, uh, ja, onderweg. Uh, de berg op en dergelijke. En, bergaf. en is, uh, berg af. Dit is bergaf. af. Als je berg op gaat, moet je ook weer berg af. Oké, okay, wel. Dan gaat het bergafwaarts uh, zeg maar. Om het, heel hard. Uh, om het zo te zeggen. En heel hard.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 Uh, dat het veld helemaal door elkaar ligt. Dus het zijn uh, Nederlandse of zelfs wereldtoppers... Ja, en mensen uh, die hier echt puur voor de lol... in dat wedstrijdjes varen. Dus het is alles door elkaar. Mm. Dus, en dat zie je ook in het veld. Hè, dat je de hele ja. fanatieken die gaan natuurlijk altijd zo lang mogelijk door. En sommige ja. mensen zeggen op een gegeven moment... ik heb een mooie dag gehad. En, uh, ja, ja, ja. Dat was ook leuk. Ja, ja, precies. Die wereldtoppers, wie zijn dat? Nou, uh, we hebben bijvoorbeeld de gebroeders uh, Steegman. Ja. Uh, die, uh, die hebben een hele grote boot... die normaal als het hard genoeg waait... komt hij zelfs boven het water uit. Zij uh, hebben vorig jaar waren ze ook de snelste... Uh, we hebben Ad Noortzij met zijn zoon, met Maarten, die zijn volgens mij ook wel meer op kampioen. En die zijn heel goed in lange afstandsraces, mm. daar doen ze het altijd waanzinnig goed. Uh, ja, en nog, nog zo'n aantal teams die uit de Nederlandse top hier zijn. En het leuke is ook bij de foils, en dan moet ik je de namen, uh, moet ik, moet je daar uh, die weet ik niet. Maar uh, we hebben bij de foils, dat zijn die grote matrassen, ja. die zweven echt boven het water. Die starten ietsje na de... Dat is toch geen varen meer? Ja, wij nog steeds wel een beetje, je hebt nog steeds een zeil en wind nodig.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 te volgen sporten ongeveer ter wereld. Dat is er met vlaggen en toeters. Nou ja, als je, als je al niet in de war bent, dan is het bij het kijken naar zeilen wel. Okay. Maar, uh, maar ja, dat gaan we proberen te duiden vandaag. Okay. Um, en nou uh, ja, dus het echt, is, die, die, de mensen die deelnemen, die, die luisteren heel aandachtig naar een toeter die over het water gaat schallen. En dan weten ze, nu mogen we. Oké. Okay. En uh, hoe zit het met de uh, uh, YouTube? Hè? Want we kunnen het allemaal via internet volgen. Ja, klopt. Ja, we gaan over. Uh,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 Zo, dat was uh, vanmorgen natuurlijk. Want uh, ja, die uitzending op YouTube is uh, al lang uh, lekker aan de gang, uh, Benno? Ja, lang. En uh, nou ja, we, zien, uh, we hebben nu zichten op een, uh, een uh, nou, wat banners uh, En natuurlijk uh, het zeetje en het uh, alverblindende strand. Ja, 10 kilometer per uur uh, op dit moment uh, de wind uh, uit het zuiden. 10 okay. kilometer per uur. Nou ja, goed. Dat, dat is dat... niet zoveel, hè? I uh, ik heb geen idee. Nee, dat is, uh, <laughs> dat is weinig. Oh, dat is dat was er we tijdens die storm, uh, weet je wel, die ja. we net gehad ja. hebben. Ja, ja. Toen was uh, de, Honderd... de, de 146 km ja. per uur gemeten daar in muiden. Dus. Ja, maar dat is al lang terug geweest. Dat gaat dus wel heel snel. Ja, dan, ja, dan, ja, ja. En dan hebben onze vrienden van de reningsbrigade er ook wel heel veel werk aan. Uh, trouwens, uh, over uh, de hulpverleners. Toen ik uh, daar zat te kijken zag ik nog een boot van een kustwacht uh, voor, uh, voor Zandvoort liggen. En de KNRM die... Uh,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 En, um, nou, en, dan, en niet alleen Zandvoort natuurlijk. Hoewel volgens mij heeft Zandvoort al hun boten en aanhangers ingezet. Want dus de ene boot naar de andere jetski ging het water in. Want ja, ze varen natuurlijk mee met, uh, met de race. Maar dan moeten er natuurlijk ook, ook uh, um, lifeguards uh, achterblijven voor de mensen op het strand. Uh. Jazeker, want 16 minuten geleden is de eerste melding bij de crescene van de race. Die gaat in Zandvoort binnengekomen.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 Geen bewegingen te krijgen, Spaans benauwd in Spaans.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 Like you do you do oh oh all my dreams came true like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 Allemaal leuk en aardig, maar het is, als er vier routes zijn, um, ligt er toch wel genoeg afval? En we, want ja, als iedereen dat gaat doen, dan is het een keer op natuurlijk. Uh, ook dan heb je daar weer een frustratie. Ja, dan hebben te weinig afval. dan ja, is ja, het ja, weer ja. niet goed. Ja, ja. En wat krijg je als je aanmeldt bij de receptie voor de plastic soupbalk? Krijg je per persoon het volgende: de beach cleanup set, de beach cleanup uitleg, plastic recycling uitleg.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 zo no salida, vive la vida cada